Van 6 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Er zijn steeds minder zwakke scholen in Nederland. De afgelopen 5 jaar is het aantal scholen dat onder de maat presteert gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Op 1 september hadden nog 14 basisscholen en één middelbare school het predicaat zeer zwak. Staatssecretaris Dekker noemt dat aantal historisch laag. Wel zijn er nog ruim 200 scholen die het net iets beter doen, maar nog niet goed genoeg. Dekker wil zich ook daarop gaan richten. Pilotenvakbond VNV is positief over de aangekondigde veranderingen bij Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij gaat onder meer een nieuwe dochtermaatschappij oprichten die goedkopere vluchten op lange afstanden gaat aanbieden. Aan boord komen Franse stewardessen en gezagvoerders. De Nederlandse vakbond is wel benieuwd of de Fransen akkoord gaan met een lager salaris.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 In de randstad staan nog 80 files. Op deze weg heeft u nog de meeste vertraging. A1 naar Amsterdam, tussen Barneveld en Heenbrugge, 8 kilometer. Een half uur extra op de A2 den Bos, tussen Eveding en Zalbommel, er staat 15 kilometer. A9 naar Alkmaar, tussen Knopend en Knopend Velzen, 8 kilometer file. Nog drie kwartier extra. Daar heeft een kapotte auto gestaan, maar de weg is weer vrij. A12 naar Den Haag, tussen Maarn en Harmelen, 20 kilometer en een drie kwartier vertraging. A13 richting Rotterdam voor het Kleinpolderplein 9. Dat ...komt door de file op de A20 in de richting van Gouda. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht Oost 10 kilometer. En op de A27 richting Almere tussen Houten en Beeldhoven 8 kilometer file en 20 minuten extra. A27 verderop richting Almere staat 6 kilometer bij Hilversum door een ongeluk. En op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein 14 kilometer. Op de A208 vanuit Haarlem naar Velze staat voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Maar dat kost je wel gelijk 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Op lood staat geschetst, kan met kleur.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 Bless you. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. CFM. Stand in line to see the show tonight.